Het NOS-journaal door Megens. Goedemiddag, kabinet bereid tot militaire bijdrage aan actie tegen Libië. Hoofdrol voor Groot-Brittannië bij een militair ingrijpen daar. En strafrechtelijk onderzoek naar Air France en Airbus... vanwege de crash in de Atlantische Oceaan. Het is bewolkt, vanmiddag valt er vooral in het zuiden en midden van het land regen. Het wordt 7 graden op de Wadden en 10 graden in Limburg. Morgen droog en vrij zonnig, dan wordt het hooguit 9 graden. Dat weer houden we zondag en de dagen daarna... al wordt het overdag wel geleidelijk wat warmer. De ministers Rosenthal en Hille zijn bereid een bijdrage te leveren... aan een militaire actie in Libië. Maar ze willen eerst een verzoek van de NAVO afwachten. Rosenthal zei dat wie A zegt ook B moet zeggen, maar hij weet nog niet precies hoe. Hille benadrukte dat er een zorgvuldig besluit moet komen. Enthousiasme over het feit dat er voortgang wordt gemaakt met de besluitvorming. Maar ik ben als minister van Defensie, die verantwoordelijk is voor uiteindelijk de inzet van materiële mensen, euh, voorzichtig. Ik wil eerst precies gaan kijken wat we doen en op welke manier we gaan deelnemen. Ergens militair ingaan wordt meestal met enthousiasme ontvangen. Maar als je er eenmaal zit, dan beginnen de fluitconcerten, zei Hille nog. Eventueel kan Nederland F-16's leveren. Maar we zouden ook met kennis kunnen bijstaan, al dus de minister van Defensie. De Tweede Kamer reageert positief op de VN-resolutie over Libië. In vrijwel alle uh, reacties wordt de resolutie de beste manier genoemd... om de Libische bevolking te helpen. Net als het kabinet houdt ook de Kamer rekening met een bijdrage van Nederland. Ook gedoogpartner PVV sluit Nederlandse deelname niet uit. PVV-leider Wilders, die vaak sceptisch is over Nederlandse acties in het buitenland... wil wel eerst zorgvuldig bekijken of en hoe een bijdrage gewenst is. Het lijkt erop dat Groot-Brittannië een hoofdrol heeft bij de militaire interventie. Britse premier Cameron gaf een uur geleden een verklaring in het Britse lagerhuis... en hij legde uit welke bijdrage Groot-Brittannië gaat leveren. air-to-air well -air surveillance aircraft. Preparations to deploy these aircraft have already started and in the coming hours they will move to air bases To Tornados en tyfoons, vliegtuigen dus die de komende uren al in de richting van Libië gaan. Cameron zei verder dat er samengewerkt gaat worden met Arabische landen in de regio. Hij is erg te spreken over hun houding en de bereidheid om mee te doen. It really has been remarkable how Arab leaders have come forward and condemned the actions of Gaddafi's government. Yeah. In recent days, I've spoken with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, the United Arab Emirates, and Jordan. En een number of Arab nations have made clear... that they are willing to participate themselves in enforcing this resolution. <coughs> Correspondent Arjen van der Horst over de uitspraken van Cameron... die zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij zei dus, we hebben nu deze stap genomen en dan moeten we ook... Onze verantwoordelijkheid nemen en dus deelnemen aan internationale actie. Hij vertelde dat uh, tornado- en typoen-gevechtsvliegtuigen ingezet zullen worden tegen Libië. Over enkele uren zullen die vertrekken vanaf de Britse luchtmachtbasis. en zullen dan stellingen innemen in de regio. Dat zal waarschijnlijk de basis zijn in Italië, Malta of Cyprus. En vanuit daaruit zullen ze uh, uh, acties uh, uh, op Libië uitvoeren. Ja, over, over het tijdstip werd gisteren door Frankrijk uh, werd gesuggereerd, misschien wel binnen een paar uur. Uh, Amerika zei. Nou, kan wel maandag worden. Uh, heeft Cameron er iets over gezegd? Nee, hij heeft er helemaal niks over gezegd. De afgelopen nacht hoorden we ook van anonieme bronnen binnen de Britse regering... dat het vandaag al zou kunnen gebeuren. Wat we toen hebben gezien, een haastige reactie van Downing Street... die het een beetje probeerde te temperen. En die zei van, ja, we willen ons nog niet vastleggen op een uh, tijdschema. Het is inderdaad vandaag mogelijk... maar waarschijnlijker is dat het binnen de komende 48 uur gaat gebeuren. Correspondent Arjen van der Horst. Ook het Italiaanse kabinet is bijeen geweest. Dat land speelt een belangrijke rol bij de interventie. Bas Mesters in Rome. Bas, wat heeft het kabinet daar besloten? Of wat zijn de uitkomsten? Nee, zover is het nog niet. Ze zijn nog bij elkaar. Oh. Um, en er staan twee punten uh, op de agenda. Allereerst het gebruik van de Italiaanse basis. Uh, de Amerikanen hebben altijd veel um, uh, militairen hier. De zesde vloot is hier gelegerd. Um, Italië wordt door de Amerikanen gezien gewoon als een vliegdekschip in de Middellandse Zee. Dus veel kan er gebeuren vanuit Italië en vooral uit, vanuit Sicilië. Uh, het is aan te nemen dat de Italiaanse regering akkoord gaat met het gebruik van die Italiaanse basis. De vraag die... Uh, ...prangender is voor Italië... zoals ze ook gaan meedoen met vliegtuigen... ...om het uh, vliegverbod af te dwingen. Minister van Defensie, um, La Russa ...heeft daar wel al uh, op gepreludeerd. Hij heeft gezegd dat hij op uh, gelijkwaardige basis... ...wil meedoen aan die actie... En, uh, en dat leek er dus op dat hij in ieder geval vindt... dat er ook uh, met vliegtuigen moet worden gewerkt door Italië. Maar dat ligt allemaal natuurlijk vrij precair. Italië is de oud-kolonisator van Libië. Had een vriendschapsverdrag met Libië. Was twijfelachtig bij het afstand nemen van Gaddafi... nadat de volksopstand be begon. Um, dus het gaat hier allemaal wat moeilijker. Bovendien ligt het dichtbij... waardoor het ook uh, makkelijker kan worden aangevallen. In 1986 is er eens een raket van Gaddafi op Lampedusa terechtgekomen... Maar het lijkt er toch heen te gaan dat Italië um, uh, gaat meewerken... ook um, met vliegtuigen, al moet dat nog uh, duidelijk beslist worden. Basmesters, morgen dus een belangrijke bijeenkomst in Parijs... met vertegenwoordigers uit landen die deel willen nemen aan de acties tegen Libië. De Arabische landen die zijn daar ook bij. De gastheer is dan de Franse president, meneer Sarkozy. ...van doorslaggevende betekenis bij het aannemen van de resolutie uh, in de Veiligheidsraad... ...was de steun van die Arabische landen. Nicole Fever in Egypte. Nicole, jij zit daar uh, te, te midden van demonstraties op dit moment. Uh, hebben die te maken met het vliegverbod of, of met het referendum van, uh, van dit weekend? Nou, dat laatst van de Egyptenaren stemmen of ze een paar aanpassingen... ...die door uh, de militaire heersers van het moment zijn voorgesteld uh, voor de grondwet... Willen accepteren of niet? Nou, het gaat dan om een wat kortere termijn voor uh, de president en wat meer kandidaten kunnen meedoen aan verkiezingen. Maar zeggen de mensen hier op straat, de overgrote meerderheid die hier uh, vandaag aanwezig is, die zeggen wij willen een echte grondwet en niet een paar cosmetische aanpassingen. Want anders krijgen wij niet de democratie waar we zo hard voor gevochten hebben en waar we zulke grote offers voor hebben gebracht. Ja. over de revolutie. Egypte, is dat bereid om, om het besluit militair te steunen? Nou, in de Arabische Liga heeft men een week geleden al uh, uh, bijna unaniem besloten dat men voor een no-fly zone is. Egypte die steunt het. Ik verwacht niet dat ze zelf mee gaan doen. Ze zijn het een buurland en hebben genoeg aan hun hoofd op dit moment. Nu gaat wel het verhaal dat er wapens zouden zijn geleverd, lichte wapens, aan de rebellen in Benghazi. Maar dat zou dan gebeurd moeten zijn met toestemming van de Verenigde Staten. Want zonder die toestemming doet Egypte eigenlijk niks. En als je hier ook op straat kijkt, mensen zijn heel blij dat nou die no-fly zone komt. Ze zeggen we vinden het ook goed als westerse troepen daar bombarderen, als ze het volk helpen om Gaddafi te Strijden, maar er moeten geen westerse soldaten naartoe. Dat is voor hen de grens. Als het Arabische soldaten zouden zijn die daar naartoe worden gestuurd, dan is het wel best. Maar westerse soldaten moeten zich niet op Arabische grond begeven. Maar voor de rest is men erg blij dat de wereld nu bereid is ja. uh, de Libische broeders te helpen. Egypte, zegt je, heeft al genoeg aan zijn hoofd. Dat geldt ook voor het andere buurland aan de andere kant van Libië, Tunesië. Hoe, uh, hoe zit dat erin? Nou, de solidariteit in Tunesië met uh, de opstand in, in, uh, in Libië is heel erg groot. En men hoopt maar dat uh, ze erin zullen slagen Gaddafi te verdrijven. Maar ook daarvan uh, valt geen directe steun te verwachten. Kijk, als Gaddafi het wel redt, dan heeft Tunesië, Tunesië wel te dealen met uh, de Libische heerser die er op dat moment zit. Maar de solidariteit en de steun en de trots ook bij de Tunesiërs dat de vonk die zij hebben doen ontbranden... is overgeslagen naar andere Arabische landen, die is heel groot. Vanuit Cairo Nicole Fever. Dit is het NOS Journal. het door Altmegers. Dreigingsniveau rond de Japanse kerncentrale Fukushima is verhoogd. Tot nu toe oordeelde het Japanse atoomagentschap dat het risico in schaal 4 moest worden ingedeeld. Dat hebben ze nu verhoogd naar 5. De schaal kent 7 niveaus. Tsjernobyl destijds viel in de hoogste categorie. En niveau 5, wat nu voor Fukushima geldt, staat voor een incident met meer dan plaatselijke gevolgen. Kenmerken zijn ernstige schade aan een reactor... en het vrijkomen van grote hoeveelheden straling. Daar is wel sprake van. Ook de problemen in de kerncentrale in het Amerikaanse Harrisburg... in 1979 waren niveau 5. Het internationale toomagentschap wil zo snel mogelijk... een team naar Japan sturen om metingen te doen. De chef van het IAEA, Amano, die is inmiddels in Tokio. Hij omschreef de pogingen om het stralingsniveau... rond de reactoren terug te brengen als een race tegen de klok. De rechter in Frankrijk heeft een strafrechtelijk onderzoek gelast... naar Air France en Airbus in verband met een crash twee jaar geleden. Toen stort een toestel met 228 passagiers... op een vlucht van Rio de Janeiro naar Parijs in de Atlantische Oceaan. En altijd is de zwarte doos niet gevonden. Frankrijk wil onderzoeken of Airbus en Air France... beschuldigd kunnen worden van doodslag... omdat er veel mis zou zijn geweest met het toestel. Binnenkort wordt weer gezocht naar de resten van het toestel... voor de kust van Brazilië dit keer. Bij 25 risicovolle chemische bedrijven zoals Chemiepak in Moerdijk is de veiligheid slecht geregeld. Uit een inventarisatie van het ministerie van Milieu blijkt dat deze bedrijven steken laten vallen. Het gaat om het beoordelen en beheersen van noodsituaties, zegt staatssecretaris Joop Atsma. Je kan zeggen dat het sommige bedrijven zijn die de zaken niet op orde hebben. En je moet dus ook kijken naar wat de toezichthouder, de vergunningverlener heeft gedaan. En dat is de gemeente. Dus in beide gevallen zeggen we... Uh, ...dat er vervolgacties nodig zijn. En we hebben inmiddels ook dat in gang gezet. Zowel richting gemeenten als richting de betrokken bedrijven. Ja, niet alleen de bedrijven, dus ook de gemeenten moeten hun zaken op orde krijgen. Kees-Jan de Vet, uh, directielid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Zegt u maar, heeft de staatssecretaris gelijk? Ik vind dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben in Nederland 416 bedrijven die vergelijkbaar zijn met de chemiepak. en 25 is de situatie zorgwekkend. Dat moet dus beter. Ja. En hoe moet dat dus beter? In de eerste plaats moeten bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En zeker als het gaat in de chemische sector kunnen we geen risico's nemen. Ja. Nee, dat zegt altijd. ook, hè? Ja, in de tweede plaats moeten gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen. En daarvoor komen er in Nederland regionale uitvoeringsdiensten. Maar... In het regeerakkoord van dit kabinet staat dat die er komen. En we hebben met staatssecretaris Absma het overleg daarover gehad. Die moeten er op 1 juni moeten we weten hoe gaan we dat gaan doen. Ja. Maar het kabinet legt daar 100 miljoen korting op. Die NUD's, op... dat zijn die regionale uitvoeringsdiensten... die juist uh, moeten gaan toezien dat het allemaal goed gebeurt. Ja, en ik vind dat dus een valse start. Als je in Nederland zegt... de milieuhandhaving moet bovenlokaal professioneler. En je gaat ermee beginnen door bovenlokaal... nieuwe vormen van samenwerking neer te zetten. En voordat we begonnen zijn, halen we er 100 miljoen af. En dan blijf je natuurlijk als overheid altijd in de situatie zitten van... stel, er is een ramp en dan krijgen wij dus te horen... nee, die bovenlokale een, een milieuhandhaving is, is beter. Dus ik wil de milieuhandhaving uh, verbeteren. Maar tegelijkertijd moeten we dan ook die 100 miljoen daar moeten over kunnen hebben. Ja, maar uh, los van die 100 miljoen, er ligt natuurlijk wel een verantwoordelijkheid bij de gemeente. Er ligt een verantwoordelijkheid bij de gemeente. En vanuit die optiek zeggen wij als Vereniging van Nederlandse Gemeenten... dat er in alle Nederlandse gemeenten komt er een samenwerking bovenlokaal op het terrein van milieuhandhaven. Ja, ja, die gemeenten RUD's. Moeten, ja, en die RUD's, gemeenten moeten die zelf vormen, ze zijn daarmee bezig. Maar als je dat proces wil verstoren, moet je er 100 miljoen op bezuinigen. Als je dat proces wil stimuleren, dan moet je zeggen die 100 miljoen gaat van tafel. Kees-Jan de Vet, dank u wel. Sport. De keeper van Akjelle ten Rouwelaar is geselecteerd voor het Nederlands elftal. Maakt zijn debuut in de oranje selectie. Bondscoach Bert van Marwijk heeft in totaal drie keepers geselecteerd... voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Hongarije. Ten Rouwelaar dus, Sander Bosker en Michel Vorm. De vaste oranje doelman Maarten Stekelenburg is uit de roulatie. heeft een gebroken duim. Tom Egbers was bij de persconferentie van de bondscoach. Tom, uh, drie keepers heeft hij opgeroepen. Waarom drie? Nou, dit is een hele belangrijke... Uh wedstrijd. Het zijn er twee. Hè. Uh, eerst vrijdag, uh, volgende week vrijdag tegen Hongarije in Boedapest. En dan dinsdag daarna weer tegen Hongarije. Dat is de nummer twee in de pool. Ze staan in punten exact gelijk, Nederland en Hongarije. Heel belangrijk, cruciaal dus, voor de plaatsing voor het uh, volgende EK. En daarom drie keepers. Uh, Stekelenburg is de echte geroutineerde man. Uh, met alleen Michel Vorm, die nog weinig in Oranje heeft gespeeld, en de debuterende Jelle ten Rauwelaar, mist die ervaring. En daarom is ook Sander Bosker, uh, de inmiddels 40-jarige keeper van FC Twente, opgeroepen. Uh, Bosker kipt weliswaar niet bij FC Twente. Dat wil zeggen niet in uh, competitiewedstrijden. En toen viel de verbinding volgens mij met uh, Tom Egbers weg. Had hem eigenlijk nog wat willen vragen over verder opvallende zaken in de selectie. Gaan we nog proberen Tom terug te bellen of laten we het daarbij? Nee, daar laten we het nu bij. Tom, dankjewel. Ik hoop dat je dit nog hoort. Internationale speelt in de kwartfinales van de Champions League opnieuw tegen een Duitse ploeg. Schalke 04 wordt de tegenstander. De Italiaanse titelverdediger schakelde in de achtste finales Bayern München uit. FC Barcelona moet het in de kwartfinales opnemen tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Real Madrid werd gekoppeld aan Tottenham Hotspur. Chelsea treft Manchester United in een Engelse tweestrijd. Nu verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... staat een file tussen Meersen en Maastricht van 2 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen de Uithof en Afritmaar 4 kilometer. De hoofdpunten van dit NOS-journaalkabinet... bereid tot militaire bijdrage aan actie tegen Libië. Hoofdrol voor Groot-Brittannië bij militair ingrijpen. Een strafrechtelijk onderzoek naar Air France en Airbus... vanwege de crash in de Atlantische Oceaan. 14 over 1. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV weer met het vervolg van lunch. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wetenschappers moeten soms jaren zwoegen om een beetje erkenning te krijgen... terwijl universiteiten over de hele wereld lustig strooien... met eredoctoraten voor allerlei bekende wereldburgers. Wat zijn daarvoor eigenlijk de criteria... Het laatste deel van het radiodagboek van uitgever en biograaf Vic van der Rijt... die gaat kijken bij het standbeeld van Elschot in Antwerpen. Maar goed onderhouden wordt dat niet. Kijk, je ziet hier nu van dichtbij veel beter hoe de stront in zijn ogen zelf zit. Die duiven hebben zelfs in zijn ogen gekakt. En na half twee is er stand.nl. De kogel is door de kerk. Er ligt een resolutie van de VN die ingrijpen door de internationale gemeenschap in Libië mogelijk maakt. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zei vanmorgen op deze zender. Wie a zegt, moet ook b zeggen. En de vraag die nu op tafel ligt is dus of Nederland aan die NAVO-actie moet meedoen. En hoe dan? Stelling, Nederland moet meedoen aan de NAVO-actie tegen Libië. Bent u daarmee eens of oneens? Sms dat naar 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar atstan.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Wat hebben zangeres Patti Label, comedian Bill Cosby en zakenvrouw Nina Brink gemeen? Ze zijn alle drie eredokter, net zoals bijvoorbeeld mondharmonica-speler Toets Tiedemans en schaatser Johan Olaf Kos. Vanmiddag krijgen EU-president Van Rompuy en voorzitter Barroso van de Europese Commissie zo'n eredoktoraat. Dat krijgen ze van de Universiteit van Gent in België. Het uitreiken van zo'n eredoktoraat wordt door wetenschappers nogal eens bekritiseerd, want wat zijn eigenlijk de criteria en wordt zo'n doctoraat soms niet te makkelijk gegeven? Ik praat erover met chemicus, filosoof en schrijver André Kloekoen. Goedemiddag. Hallo. hallo. Dag. U hebt gewerkt aan de Universiteit van uh, Utrecht. Uh, en Amsterdam, ja, allebei. Ja. Amsterdam, maar u bent ook vooral eredoctoraat criticaster. Waarom ergert u zich daar zo aan? Nou, ik heb een hele hoge pet op van de wetenschap. Ik denk dat dat de enige... Activiteit is die ons enige betrouwbaarheid en zekerheid in het leven schept kan, kan, uh, kan geven. En uh, met die erendokteraten wordt, wordt dat een beetje corrupt allemaal. En dat is het laatste wat je in de wetenschap wil. Ja, u bent zelfs zover gegaan dat u toen u promoveerde uw eigen bul wilde inleveren. Ja, zei dat, ja, ja, dat, ja, dat heb ik geprobeerd, maar dat kon niet. Want de, de Rijksoverheid voorziet niet in het teruggeven van. Uh, van, van doctoraten. Dus er is geen loket voor. Net zoiets als, een, als een, een strafblad. Als je in de gevangenis hebt gezeten en je tijd hebt uitgediend... dan ben je niet van je strafblad af. Dus uh, dat blijf je houden. Ja. En dat is met je, met je doctoraat ook zo. Ja, maar dat was gewoon om een, om een signaal af te geven. Want u ergerde zich eraan dat op dat moment Albert Heijn... een eerder doctoraat van, de, uh, van het instituut Nijenrode kreeg. Ja. Ja, de, ja dat was... Uh, de, en, nou, moet ik even vooraf stellen wel dat het mij niet zozeer om personen gaat... Er zijn ook binnen, de, binnen het bedrijfsleven zijn er natuurlijk ook keurige uh, huisvaders die erg van een hond houden en zo. Dus daar wil ik het uh, geen probleem leggen. Maar bij het instituut, hè, er zijn een aantal instituten die, uh, die nogal prat gaan op eredoctoraten. En dat zijn dan het bedrijfsleven, wat er nog. Uh... Mensen uit het bedrijfsleven die ze krijgen en uh, uit de politiek. Ja. En we weten allemaal dat politici en, en mensen uit het bedrijfsleven... geen objectieve uh, uh, mensen zijn. Maar uh, politici proberen onze mening door de strot uh, te duwen. En het bedrijfsleven probeert geld in ons te verdienen. En het zijn allebei uh, kwalific kwalificaties ja. die een objectieve stellingname die een wetenschappelijke status erg in de weg zetten. Maar bijvoorbeeld of, ik... dat van vanmiddag, Barroso en Van Rompuy... die ja. krijgen die titel voor hun buitenlandse gewoon grote maatschappelijke verdiensten staat er dan? Nou ja, ja. dat is toch een mooi gebaar, denk ik. Dan. Ja. ja, hoe verzin je het bij elkaar? <laughs> uh, de, de, ja, hoe, hebben zij meer buitengewone maatschappelijke verdiensten dan wie, de, wie dan ook? Maar, maar nogmaals, het gaat me niet om van rompui, of... Uh, of nee. uh, maar het, het gaat om... Dat, het, de, de politiek als instituut zich verder moet houden en moet willen houden van de wetenschap. Maar Omdat dus een het... politicus zou wat u betreft nooit een eredoctoraat mogen hebben? Nee. Nou, zijn het mogelijk dat er incidentele uh, uitzonderingen zijn... maar door de bank genomen moet je een politicus. Er zijn een paar teruggevoerd. Je noemt van... Nelson, Nelson Mandela of zo? Het is gewoon politicus is die ja. geweest. Nou, dat is dan misschien een positieve uitzondering, maar zijn, zijn echtgenoten Winnie Mandela heeft ook een eredoctoraat gekregen in Utrecht Notenbene. En zag toen we, tegelijkertijd werd ze beschuldigd van betrokkenheid bij, bij een moord op op, op oh, Ja, op Stompie. Ja, ja. Zo dat hij een, inderdaad, ja. dat was ja. ik even kwijt. Ja, en het beroemde voorbeeld Helmoet Kool, die in, in Groningen een uh, eredoktoraat kreeg. En tegelijkertijd werd hij vervolgd wegens graaien uit de praktijk. Het, het zijn. Het zijn allemaal voorbeelden van... Uh -huh. uh, houd de wetenschap nou... Uh, het kernwoord is volgens mij integriteit. Dus dat mogen eigenlijk alleen maar wetenschappers zijn... die zo'n ere-doctoraat krijgen, wat u betreft? In principe wel, zou ik zeggen, ja. ja. ja. En dat valt trouwens ook niet mee, want uh, of, of wetenschappers zo integer zijn. Dus zelf, dat moet, dat moet scherp in de gaten gehouden worden. Maar je moet niet de problemen binnenhalen... door de politiek en het bedrijfsleven... te incorporeren binnen de universiteit. Nee. Nou, gisteren ook nog bekend was dat oud-wielrenner Eddie Merckx... een eerder ja. doctoraat krijgt uh, ja. bij de Vrije Universiteit. Van Brussel. Ja. Uh, hij is niet de eerste en zal ik zeker niet de laatste zijn, nee. ondanks uw pleidooi. Laten we even kort luisteren naar wat, uh, wat mensen die zo de afgelopen tijd uh, in de bloemetjes zijn gezet. Ja, leuk. Graag wil ik de universiteit Leiden danken voor het eredoctoraat dat ze mij heeft willen verlenen. De koningin ontving hier het eredoctoraat in de rechten. De hoogste onderscheiding die deze hogeschool kan verlenen. Meneer Notenbaum, u krijgt een eredoctoraat in Berlijn. Now he's uh, rocked some of the world's biggest music venues, but today, Brian May admitted he was a little bit nervous as he up an honorary degree. De voormalige vice-president vicepresident van de Verenigde Staten, Al Gore, krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Tilburg. Meneer Zalm, uh, zou u eens kunnen omschrijven hoe u er op dit moment uitziet? Nou, ik ben in rock, zoals dat heet, dus uh, dat lijkt op uh, wat een dirigent aan heeft. Want u ontvangt vandaag een eredoctoraat. Uh, waarom uh, valt deze eer u te beurt? Ja, uh, vraag van de verslaggever inderdaad aan Gerrit Salm. Uh, uh, waarom valt deze eer u te beurt? Dat vraagt u zich waarschijnlijk ook af. Ja, ja nou goed, het is, er is de zwarte, de zwarte kant van de universiteiten. die zelf natuurlijk ook hun handen niet, niet schoonhouden. door allerlei door statusverhogende uh, uh, figuren. Dan de universiteit Leiden kan er nu prat op gaan. dat de koningin ja. of all people. een eredoctoraat hebben bij hun universiteit. En zo zijn er nog. Uh, en waarom ze Dat doen sporters natuurlijk ook. Hè? Dus, uh, Ant Anton Geesink had een eredoctoraat En nou ja, noem, noem ze maar op. En dat, is, dat doen de universiteiten zelf. Echt? Volgens mij moet je moet je echt uh, een uh, beetje uh, sneu voelen... als je nog geen eredoctoraat hebt, als ik dat al zo... Uh... Ja, ik heb het al eens vergeleken met het boekenbal. Hè? Dus dat je, <laughs> iedereen wil daar naartoe. En als je er bent, dan vervel je je suf. Dus, dus, uh, dan denk je, wat doe ik hier? Ik ga gauw weer weg. Nou, dat is met, met, met eredoctoraten ook het geval. Uh -huh. In, in, in, dat, in dat, die korte compilatie die we net liet horen... is ja. er nou niemand bij waarvan u zegt, nou ja, die heeft het dan wel verdiend? Nou, verdiend, ja. Kijk, schrijvers vind ik toch alweer een uitzondering maken. Dat zijn geen belanghebbenden, uh, economische of politieke belanghebbelden. noten die... Notenboom worden er voorbij ja. komen. Ja, er zijn er een heleboel. Hè. Dus Gerrit Krol en, en, en, en, en nou, noem ze, uh, Harry nou uh, noem ze maar op. Die hebben allemaal eerder doctoraten van de universiteiten gekregen. En daar valt iets voor te zeggen. Waarom zou je het doen? Maar die sporters... Uh, ik, ik zou akkoord gaan met het, uh, met het toekennen van eerder doctoraten aan sporters... als ik mijn eerste gouden Olympische medaille krijg voor de 100 meter per inch. Wat, wat, wat, wat, wat slaat het op? Ik loop uh, ik ik, ik, ik die 100 meter in 20 seconden. Waarom zou ik daar nou voor gehonoreerd moeten worden? Mm. Net zoals sporters die... Uh, hoe slim ze ook zijn, ja. maar van wetenschap geen enkele verstand hebben. En u uh, zegt, de universiteiten doen dat eigenlijk gewoon ook een beetje om... ja, waarschijnlijk gewoon uit, uit, uit het PR-oogpunt ook... Uh, eh, om, om op die manier toch een beetje in aanzien te komen. Ja. Um, leeft dit, bedoel, uw, uw kritiek leeft dat ook een beetje binnen de wetenschapswereld? Jawel hoor, jawel hoor. Maar ja, goed, de mensen die, die dat uitmaken, de beleidsmakers, laat ik maar zeggen... die, die, die verzinnen van alles om op de kaart, op de kaart te komen, zal ik maar zeggen... daar worden ze ook toe gedwongen een beetje, He? dus uh, financiële... Specieel staan universiteiten onder druk. Uh, dus ze moeten bezuinigen en ze moeten ergens geld vandaan halen. Dus ze, moeten zich, ze worden gedwongen om zich met het bedrijfsleven te bemoeien. En wat kan je beter doen dan als een bedrijf je geld geeft voor een onderzoek... om dat terug te eren met een ja. en ook maar Dat ook, was bij Albert Heijn geloof ik het geval. Hè? Want die had geld gegeven aan Nijenrode... dus ja. die kreeg geen ruil voor dan zijn Ja, Het is, is een geheel een, een treurig verhaal dat Nijenrode... wat gewoon een hele goede boekhoudkundige opleiding was... En dan opeens tot universiteit wordt gebombardeerd. Wat daar de reden van is geweest. Het moet je ook terug in politieke kringen zoeken. Dat is wel een en, heel ander verhaal, ja. Nelly Cruz was daar de baas. Ja. En die heeft dat via haar, haar, haar geliefde, uh, uh, brandpeper. En, en... Nou ja, kortom, het is de universiteit geworden. Dan krijg je opeens de rechten van een universiteit. En dan mag je je voormalige studenten uh, een eredoctoraat verstrekken. Ja, ja. En dat is Albert Heijn dus gebeurd. tegelijkertijd zeven ton heeft, heeft, heeft gedoneerd. Voor het oprichten van. voor het inrichten van een leerstoel. Ja. Ja, is, is het ook een beetje kinderzinnen? Want u bent een hardwerkende wetenschapper. en ja. Bill Cosby, bijvoorbeeld. de comedian, acteur. die heeft geloof ik 100 eredokteraten nou, bij elkaar. Nee, meer, meer, geschenkt. meer. Ja, meer, ja, ja, ja. Meer, heeft er. ja, meer dan 150, dacht ik. Kijk aan, nou ja. Ja, maar dat kan. ja. Dat kan je nog op practical jokes rekenen. Re re re re re re re Hij he heeft het ooit eens een keer verzonnen. wat meer mensen doen. hoor. Trouwens, van, ik wil best opkomen, draven hier en daar. En studenten leuk vermaken met een leuk met een verhaal. Maar dan wil ik wel een eerder doctoraat hebben. Dat doen, dat doen meer mensen. Helmoet Kool deed dat. Die heeft, die heeft er ook een honderd of zo. En, en, en, en, uh, uh, oh ja, een beroemd voorbeeld, Elena Ceausescu. Hè, die uh, ja. zichzelf uitgaf als beroemd, beroemd chemicus en uh, alle, haar, haar man en zij kwamen alleen maar ergens... als ze daar een eredoctoraten aan overhield. Ja, ja. En zij heeft de lagere school niet afgemaakt. Dat hoort hem wel even bij hè, ook. Dus eigenlijk zou je gewoon een aparte uh, zeg maar, categorie show-doctoraten moeten hebben... en gewoon echte eredoctoraten. Ja, waarom zou je show-doctoraten... Er zijn zoveel mogelijkheden om mensen te eren voor hun, voor hun, voor hun diensten. Geef, geef ze een koninklijke onderscheiding bijvoorbeeld. In allerlei categorieën Die heb je toch hè, van laag tot hoog. Waarom zou je daar nou... De, de, de wetenschappelijke titel de bij betrekken. Ik begrijp het helemaal niet. Ik vond het leuk om even met u te praten. U gaat die strijd vast nog wel langer de, doorvoeren. En ik ik <lacht> vrees dat een eredoctoraat er niet in zit, hoor, met al die kritiek. Nee, dat heb ik al te horen, te horen gekregen. <lacht> toen ik afscheid nam van de Universiteit Utrecht... zei ik al, je eredoctoraat. krijg je niet, want die geef je toch maar terug. Dat zei hij. <lacht> Ja. Bedankt voor het gesprek, meneer Kloekoer. Oké, okay, graag gedaan Dag. hoor. Ja. Het Radio Dagboek. Deze week met Vic van der Rijt, uitgever Negen van Ditmar, uh, ook nog eens auteur van de Elschopbiografie. biografie. En dan is het boekenweek deze week. Ja, Vic van der Rijt is uh, terug in Antwerpen voor eventjes, de stad waar hij ruim een jaar gewoond heeft om aan zijn Elschopbiografie biografie te werken. Nu is hij weer terug om dat boek te promoten. En dan gaat hij natuurlijk ook even langs bij allerlei beroemde Elschop plekken. Zo, we zijn nu op het Mechelse Plein. En uh, daar staat het beroemde standbeeld inmiddels van Willem Elschot. En ondertussen wordt zijn hoofd door de duiven ondergepoept. De erfen Elschot die hebben een tijd lang een wisseldienst gehad... om het standbeeld van die vogelpoep te bevrijden. Nou, laten we er even naartoe lopen. Ik heb hem al uh, heel vaak gezien. Het is niet mijn favoriete Elschot, die hier is afgebeeld. Hij is hier een jaar of uh, 65, 70. Eigenlijk uh, schreef hij al niet meer in die periode... Je ziet hier weer de zelfvoldane burgerman. En Natuurlijk weet ik wel dat er in dat hoofd een heel ander gedachtegoed zit. Maar ik had hem liever uh, wat op jongere leeftijd afgebeeld gezien. Kijk, je ziet hier nu van dichtbij veel beter hoe de stront in zijn ogen zelfs zit. <laughs> Die duif hebben zelfs in zijn ogen gekakt. Uh, ja, er staat een gedicht op de zijkant. Een vrij onbekende tekst van hem. Toch is ons aller vlees en bloed van ene soort. En dat de regen ons aller voetspoor weg zal vegen... dat zien ook zij en weten het goed. Dat is uit uh, een van zijn vroegste versen. En uh, een vrij opvallende keuze om dit gedicht te doen... wat bijna geen enkele Els kent. Hoi, dat zijn mijn kameraden van zojuist. Die hebben we net gefilmd. Je ziet, ik, uh, ik ga gewoon weer terug naar de Elmschot-kamer. <laughs> Dat waren de collega's van de Antwerpse Stadstv. Die me ook uh, gefilmd hebben. Uh, in het Elsenveld is, uh, is er ook een speciale elmschot En uh, ja, daar hangen heel veel foto's van hem. Er liggen wat boeken. En uh, ja dan vinden er soms kleine culturele conferenties plaats. Goedendag. Mogen wij nog één keer de kamer bezoeken? <laughs> Dank u. <laughs> oh, ja, dit is dus een uh, korte foto-expositie. Je hem ziet als uh, heel jong... jongetje met zijn zusjes, als student. Een beetje lodderig uit zijn ogen kijkend. Je ziet hem als zakenman lopen, samen met zijn zoon Walter, over de keizerlei. En ja, dat is het rare van het schrijven van een biografie. Je hebt honderden verhalen in je kop. Ik ben wel blij dat het boek er is, want uh, ik zat zo ontzettend veel in mijn kop. En ik heb gemerkt, alles wat ik heb opgeschreven, dat, dat begint nu ook echt weg te zakken. Omdat je gewoon je geheugen weet blijkbaar, het, het staat veilig op papier. Dus die, die harde schijf van me, die begint leeg te raken. En daar kunnen weer andere indrukken in. Nee, vervelend doe ik me zeker niet. En je kunt, wat ik dus ook heb voorgenomen, dat ik binnenkort weer eens dat hele verzameld werk van Elschot chronologisch ga lezen. Ik heb me daar natuurlijk heel veel mee bezig gehouden afgelopen jaar, maar je zit ook de hele tijd te bladeren naar een bepaalde passage die je dan weer kunt gebruiken voor je biografie. Maar ik wil het nu wel eens weer eens heel rustig integraal lezen. Het, het, het bijzondere van het verzameld werk van Elschot is, je kunt een willekeurige bladzijde opslaan en een zin nemen, en die is mooi geformuleerd. Ja, ik weer. De een voor, de andere na. Verlieten de kostgangers de villa. Aasgaard en mejuffrouw de Keros... waren reeds een paar maanden vroeger vertrokken. Aasgaard, omdat zijn verloftijd om was... en mejuffrouw de Keros was heen moeten gaan... omdat zij sedert het vertrek van de Noord... Van de noord aan vallende ziekte leed... en de gekste dingen uithaalde. <lacht> Dat is weer een wonderlijke zin. Alsof hij... Elschot dat tegen jou als ingewijde lezer het vertelt. Hè? Wij begrijpen dit. Hè? En dat maakt een, de lezing van Elschot zo subtiel en intiem tegelijk. Het laatste deel van het radiodagboek van Fik van der Rijt... gemaakt door Anne van der Veen. Volgende week volgen we Rudy Stroink. Hij is projectontwikkelaar, is onder meer de baas van het Mediapark... waar we hier zitten met z'n allen. Maar ook vervent vlieger. Daarover meer dus... De hele week, de hele volgende week in het radiodagboek. Dagboek. Zometeen onze stelling in stam.nl. Nederland moet meedoen aan een militaire actie tegen Libië. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier Raymond Serré. Radio 1, het NOS-journaal. In de Jemenitische hoofdstad Sanaa is een groot aantal demonstranten doodgeschoten. Er zijn berichten over zeker 30 doden en tientallen gewonden... Het leger en gewapende aanhangers van president Saleh openden het vuur toen betogers na het vrijdaggebed het centrale plein in Sanaa wilden verlaten voor een mars. In Jemen wordt al tijden geprotesteerd tegen president Saleh die al 32 jaar aan de macht is. Groot-Brittannië stuurt gevechtsvliegtuigen naar een basis in de buurt van Libië. De toestellen kunnen worden ingezet bij de militaire interventie. Dat heeft premier Cameron bekendgemaakt.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 Beide Nederlandse clubs spelen eerst uit. En ook voor de Champions League is geloot uit de bus kwamen onder meer Manchester United, Chelsea en Real Madrid tot de Menhalsper. En dat waren de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort... staat een file tussen de Uithof en Afrit en Dolder van 3 kilometer. De wet van Grossen. Hoe meer je van een goed krijgt, hoe minder het nut ervan toeneemt.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 stand.nl. Jurgen van den Berg met 10 stemmen voor, 5 onthoudingen werd gisteravond een VN resolutie aangenomen tegen Libië. On March 12, the League of Arab States called on the Security Council to establish a no-fly zone and take other measures to protect civilians. Today's resolution is a powerful response to that call. So we are very very very happy. Ik verwacht niet dat uh, op korte termijn uh, hulp zal worden gevraagd aan Nederland. Dit besluit maakt een vliegverbod mogelijk dat uiteindelijk kan leiden tot militair ingrijpen, bijvoorbeeld luchtaanvallen of acties vanaf zee. Het Nederlandse kabinet heeft dus nog geen verzoek gehad om bij te dragen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft dan wel gezegd dat wat hem betreft wie A zegt ook B moet zeggen... En morgen organiseert de Franse president Sarkozy... een internationale bijeenkomst om de militaire actie te gaan bespreken. Moet Nederland inderdaad een bijdrage leveren aan de militaire actie tegen Libië? Of kunnen we dit vanwege de bezuiniging op Defensie... beter aan andere landen overlaten? Je praat erover met Wassila Hatsi, Tweede Kamerlid voor D66. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd Stand.nl met drie keuzes. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier komen ze. Gaddafi's misdaden zijn alleen met geweld te stoppen. Nee. De Arabische Liga moet het bevel voeren van deze no-fly-zone. Ja. Met die no-fly-zone kunnen we naar onze helikopter fluiten? Nee. Dan de stelling waar u als luisteraar over mee kan praten. Nederland moet meedoen aan een militaire actie tegen Libië. Bent u daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl. Uh, Nederland moet meedoen aan een militaire actie tegen Libië, mevrouw Archie. Wat zegt u dan? Nou kijk, als het gaat om het beschermen van de Libische bevolking... en, en Nederland uh, is natuurlijk voorstander geweest voor die VN-resolutie... want die is daarvoor bedoeld. En als er nood is en dat er dus uh, die resolutie gehandhaafd moet worden... Ja, dan moet Nederland zijn verantwoordelijkheid nemen. Dus als ik het zo bekijk in de tijd, dan zeg ik eens... Ja, ik wil zeggen, want het zijn wel veel mits en maar... om uiteindelijk tot dat eens te komen. Ja, omdat het natuurlijk een voortijdige stelling is. Moeten we uh, meedoen in een, in een militaire actie? Dat is nu nog niet aan de orde. Nee, dus maar daarom goed. dat ik hem toch enigszins moet toelichten... voordat ik met mijn antwoord Nee, kom. ik snap het, maar ja, zelfs Rosenthal zegt wie A zegt... wij zeiden A, er moet een no-fly zone komen als Nederland. Uh, ja, dan moet je ook B zeggen als je, als je dus uh, aan, de, aan, de bak, aan de bak moet. Nee, maar dat is wat ik ook aangeef. We willen de Libische bevolking beschermen. En we zijn ook voor die VN-resolutie, want die is daarvoor bedoeld. En ja, als, als we uiteindelijk die moeten te gaan handhaven, als er ook echt uh, maatregelen moet nemen... als er uiteindelijk zelfs militaire actie moet komen... dan vind ik ook dat Nederland verantwoordelijkheid moet nemen. Ja. Wie moet eigenlijk de leiding krijgen over die, uh, over die uh, macht die dat dan gaat doen? We, we, in, in de keuzes net hadden we de Arabische Liga. Ja, ik, ik vind het heel erg belangrijk en ik denk dat dat ook een van de redenen is geweest waarom die resolutie uiteindelijk ook aangenomen is avond laat. Uh, de rol van de Arabische regio, de Arabische Liga in dit geval, als vertegenwoordigend orgaan van die regio. Het is heel erg belangrijk dat die betrokken zijn en niet, niet aan de zijkant staan en misschien zelfs nog veel meer een belangrijke rol gaan spelen. Want uiteindelijk kan uh, Gaddafi natuurlijk altijd roepen, het Westen bemoeit zich, is in, in het land. En ik denk dat het heel belangrijk is voor het draagvlak en ook omdat we het uiteindelijk doen voor de Libische bevolking dat de Arabische regio, de, de Arabische Liga, hierin echt een, een duidelijke rol heeft. Maar die zouden ook het commando moeten krijgen misschien nog wel boven de NAVO. Ja, de exacte invulling, daar laat ik me niet zo heel erg veel over uit... omdat ik er zelf ook niet zoveel verstand van heb... ondanks dat ik bij Defensie heb gewerkt. Dus ik ben daar heel eerlijk in. Um, maar ik vind wel dat uh, de Arabische Liga hier een belangrijke rol moet hebben. En in welk niveau van de commandovoering... Uh, of ze ook echt uiteindelijke uh, leiding hebben ook... uiteindelijk met, met, met uh, de uitvoering van de militaire acties. Uh, ik zou zeggen ja, nee. maar ik zou niet weten in, in hoe dat uiteindelijk nee. georganiseerd zou moeten worden. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, die VN-resolutie... allemaal leuk en aardig, maar veel te laat... Dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, uiteindelijk hebben we steeds gepleit... die, die VN-resolutie moet komen, no fly zone. Want we zagen natuurlijk ook de beelden, de verhalen... De, de, de, de, vanuit Twitter of, of vanuit het nieuws. De dingen die we zagen die er gebeurden. Daar moest actie komen. Alleen ik vind wel... het is niet zo dat je zomaar met een VN-resolutie komt. Ik begrijp wel dat het tijd kost. Landen hebben, hebben vraagtekens... Uh, bezwaren. En dat is niet iets wat je 1, 2, 3 regelt. Dus ik snap wel dat dat tijd kost. Mm. En uiteindelijk niet te laat. Ja, ik, ik hoop, maar ik, ik hoorde de laatste berichten... dat Gaddafi uh, zich er niet bij neerlegt. Maar ik had gehoopt dat de resolutie... Al genoeg zou zijn ja. om Gaddafi te zeggen: van nou, ik ga dit stoppen. Nou ja, hij zegt dus dat hij er zich niks van aantrekt. U had nog wel die illusie dat hij, uh, dat hij, dat hij daar wel iets mee zou doen? Ja, ik kijk echt elk moment, want dan veranderen de feiten, veranderen, de situatie verandert. En kijk, een paar weken geleden had Gaddafi natuurlijk een, een verhaal en, en riep hij een hoop, uh, een hoop dingen. Maar er zijn natuurlijk in de tijd een hoop dingen gebeurd. En elk moment is, is nieuw. Dus ik zou zelfs, en gisteravond had ik ook nog steeds de hoop, dat ik dacht van misschien dat die man alsnog achter zijn oren krapt ja. en denkt, denkt van het bloedbad... Daar schiet ik niet nou, mee op. Misschien was dat wel het eerste doel inderdaad van de resolutie aannemen. Dat hij dat zich nou ja, bang terug zou trekken. Uh, maar goed, dat is dus niet het geval. Heeft u nee. intussen helder wat nou precies het doel is van die interventie dan zometeen? Nou, uh, kijk, als afschrikken niet werkt, dan moet je natuurlijk gaan handhaven. Hè? Die vr resolutie heeft niet, zo lang, niet, niet uh, zomaar zo lang geduurd. Uh, want uiteindelijk, als Gaddafi er niks van aantrekt, dan zul je hem gaan handhaven. En uh, ja, dus in die zin vind ik, denk ik, dat het ook niet meer dan logisch is dat, uh, ja, dat, dat hierin, zeg maar, Gaddafi, uh, uh, ja... Dus consequenties ja. moeten gaan dragen. Voor ja, wat, ik bedoel, wat gaat er dan gebeuren straks? Uh, houden we in de gaten of er vliegtuigen opstijgen van het regime? En, en worden die dan ja. vervolgens gedwongen naar beneden te gaan? Of worden die uit de lucht geschoten? Hoe moeten we dat voorstellen? Ja, kijk, hoe het in de praktijk uitpakt, dat moeten we dus gaan zien. Uh, No-fly zone, kijk, de term zegt het al, wordt niet gevlogen boven het Libisch grondgebied. Uh, als we ook kijken naar het voorbeeld van Irak, kijk, het afschieten van luchtafweersystemen van Gaddafi zijn manieren, uh, maar ook, ik, ik zeg alleen al, het, het langsvliegen van, van straaljagers van van de internationale gemeenschap, kan ook afschrikwekkend werken... dat die luchtmacht van Gaddafi zegt van, nou, we gaan die lucht niet in. Dus uh, wat we uiteindelijk exact gaan doen, dat zal de tijd ja. moeten, moeten leren. Ik zag gisteravond militair historisch Chris Kleppen op tv. Die zit, uh, die zit al twee weken ik, bij Paul Witteman, hij heeft daar zijn logeerbed ook staan. Uh, maar die zei van, uh, ja, allemaal uh, goed en aardig, die no-fly-zone, dat die er nu komt. Maar hij zei, uiteindelijk zal die laatste slag op de grond moeten worden toegebracht. En dus pleit hij ook voor een no-drive-zone. Wat denkt u daarvan? Ik vind dat echt te vroeg. Ik, ik zou dat nu nog niet, uh, niet uh, durven zeggen. Ik bedoel, het is iedere keer een, een stap die je maakt op het moment... Hè, wat ik net al zei, de situatie daarna is. En uh, op dit moment is het een zone. De, de landen kijken zone. Er wordt eens gekeken van wat, wat is de behoefte in de regio... wat hebben ze nodig, wat gaat welk land doen... Uh, en dan zal het blijken waar we uiteindelijk op uitkomen. Maar ik zou, nu kunnen we nog niet praten over een no zone. Nee. Tenminste, ik zou dat niet durven. Er zitten natuurlijk ook helemaal risico's aan zo'n actie. Wat, wat het ook gaat zijn straks. Ik bedoel, het kan ook zijn dat deze goed bedoelde inmenging... Uh, juist die burgeroorlog alleen maar verder aanwakkert en bloediger maakt. Kijk, niemand kan in een glazen bol kijken. Maar wat wel duidelijk was, we hebben het ook de afgelopen week... tenminste, ik heb het steeds op de voet gevolgd. En ik maakte me ontzettend zorgen over de, de, het feit... dat Gaddafi weer steeds meer plekken in handen kreeg... En de verhalen die je hier en daar natuurlijk uh, plukt, dat, dat mensen inderdaad afgeslacht worden. Het uh, bloedbad was al begonnen. En hoe meer het richting Benghazi ging, is, is natuurlijk de angst natuurlijk veel groter. En de, de woorden van Gaddafi waren ook: uh, ratten, we gaan ze uitroeien. Ja. En ja, dat gevoel dat benauwde mij enorm. En dat maakte het voor mij ook dat ik gisteren tijdens het debat met minister Roosentaal. Uh, samen met GroenLinks een motie heb ingediend. Van, ja, Nederland, het enige wat ik kan doen is natuurlijk via de Nederlandse regering uh, wat betekenen. Dat Nederland extra druk opvoert, nog krachtiger het belang van het beschermen van de Libische ja. bevolking. Maar goed, met het risico dus dat het mis kan gaan. Ik bedoel, hij, stel Nederland doet mee en met een F-16 en een slaagt er met zijn bewind toch in... om zo'n ding uit de lucht te schieten. Ik bedoel, dat kan allemaal gebeuren natuurlijk. Alles kan. Ja. Maar zoals ik al zei, ik kan, ik kan niet voortbeduren op de dingen die kunnen gebeuren. Want dan kunnen we echt legio aan scenario's naar voren halen. Hij heeft terror, met terreuracties gedreigd, ook in het buitenland? Gaddafi? Ja... Ja, hij heeft ook inderdaad over het Middellandse zeegebied gezegd. Zodra de VN-resolutie er komt, dan moet iedereen uitkijken die in die wateren vaart. Uh, ja, uiteindelijk is het, uh, we kunnen we niet in een vorm van scenario's praten. Ik blijf erbij dat ik het heel erg belangrijk vind en goed vind dat de Arabische Liga, de regio, zich ook betrokken voelt. Dat die het ook belangrijk vindt dat we nu wat doen van, vanwege het beschermen van de Libische bevolking. En dat geeft mij genoeg vertrouwen dat, we, uh, ja, dat het uiteindelijk nou, wel goed komt. Nog even naar de Nederlandse situatie, want we hebben dus de uitspraak van uh, Rosenthal al even genoemd. Hè? Wie A zegt moet ook B zeggen. Um, zijn collega-minister Hans Hille was ietsje, uh, nou, behoorlijk wat, wat genuanceerde. Die zei, we moeten toch eerst eens even heel zorgvuldig kijken wat we gaan doen voordat we uh, bijdragen aan die actie. Uh, hij is voorzichtig over een eventuele Nederlandse bijdrage. heeft ook te maken met de bezuinigingen natuurlijk bij Defensie. Hoe kijkt u daarna? Ja, in mijn eerste reactie was ook... het kabinet heeft verschillende uh, meningen hierin. Maar goed, als je inderdaad ook goed kijkt naar... Hè, minister Hillen is degene die het uiteindelijk moet gaan uitvoeren... met zijn mensen en zijn materieel. Uh, maar vooropgesteld zal er eerst een verzoek moeten komen... dan kan het kabinet erover buigen van... wat, wat kunnen we leveren aan dat verzoek. Uh, en ja, bij Defensie... de Defensieorganisatie heeft er genoeg uitdagingen. Dus ik denk dat dat voor minister Hillen natuurlijk een, een, een zorg is... van hoe gaan we het uiteindelijk uitvoeren. Maar goed, dat ja. is uiteindelijk een invulling... die Defensie uh, het beste kan geven. Ja, en de militaire vakbonden inderdaad zijn sceptisch... Ja, terecht, want die zitten natuurlijk ook met het personeel, de bezuinigingen die eraan komen, de veranderingen. Uh, ja, dat zijn allemaal factoren die meespelen in de afweging van nou, straks moeten we weer wat gaan inleveren. Maar ik vind het wel voorbarig om nu al te zeggen van oh, zorgen, kunnen we het wel, kunnen we het niet. Eerst maar eens het verzoek en dan kan Defensie als geen ander vertellen wat er wel en niet mogelijk is. Of we nou een veldfles gaan leveren of dat we echt met straaljagers of schepen gaan komen. Dat is echt iets wat, ja, we kunnen op verschillende manieren bijdragen. Ja. Goed. Um, blijf even meeluisteren, want dit is het laatste nieuws, begrijp ik, over die VN-resolutie. Bert van Sloten van het NOS radio 1-journaal. Ja, want de Libische minister van Buitenlandse Zaken is op dit moment aan het woord. Uh, geeft een persconferentie en hij heeft gezegd dat Libië zich gaat houden aan uh, de no-fly zone. Die dus ingesteld is door de Verenigde Naties. En bovendien heeft hij een onmiddellijke staakt-het-vuren-afgekondigd. Dat betekent dus uh, eigenlijk een soort standstill-situatie. Uh, hij is nog bezig, maar dit is het laatste nieuws wat hij zojuist heeft gezegd. Dus, dus laten we zeggen, die eerste woorden die ik had, die strijdvaardige geworden. die worden nu door de minister eigenlijk ingehaald. Uh, dit is de situatie van die minister, hoe zich dat verhoudt tot Gaddafi. Ja. Dat moeten we allemaal natuurlijk nog in de loop van de dag allemaal zien. Ja, mevrouw Hachi, uh, uw eerste reactie even namens D66. Maar. Want ik geloof toch dat er een beetje nu gebeurt wat, uh, wat u hoopte hè, dat er zou gebeuren... met die, het aannemen van die VN-resolutie. Ja, het, het klinkt wel zo. Ik, dat is echt wat ik vanochtend ook uh, niet... Nou, ja, niet gisteravond, toen ik de VN-resolutie uh, hoorde, toen had ik zoiets van... nou, ik hoop dat Gaddafi nu echt denkt van dit, dit ga ik niet... Winnen. En ook die bloedvergieten daar heb ik niks aan. En ja, je hoort verschillende geluiden van hij trekt zich er niks van aan. Maar als ik nu inderdaad net het laatste nieuws hoor... over uh, de Libische minister van Buitenlandse Zaken... Ja, dan groeit mijn hoop wel. Ik hoop echt dat we uiteindelijk geen militaire actie nodig hebben... en dat de Libische bevolking eindelijk de weg naar democratie gaat krijgen. Ja. Ik, ik, we gaan zometeen naar onze bellen. Ik wil toch even nog een reactie voorlezen van ons forum. Uh, daar zegt iemand, ik ben het oneens met jullie stelling... want uh, uh, Nederland hoeft zich daar helemaal niet uh, bij in te schakelen. Laat die omliggende Arabische landen het maar opknappen. Ja, ik, ik kan, ik kan dat wel begrijpen. En dat is ook de reden waarom ik zei van de rol van de Arabische Liga, de Arabische Regio, is heel belangrijk in deze. Um, maar wat ik wel vind, is dat als het gaat om het beschermen van, van bevolking... die door hun eigen dictator, hun eigen regime, gewoon gevaar lopen, en dat is nog zacht uitgedrukt, ze worden gewoon gebombardeerd... dan vind ik dat we als internationale gemeenschap onze ogen niet kunnen sluiten. We kunnen niet zeggen dat het is ver van ons bed is, we doen daar niks mee. En daarom vind ik het ook nogmaals erg belangrijk dat in de VN... de Arabische Liga heel duidelijk zijn geweest... dit signaal willen we afgeven, dit kan gewoon niet. Nee. We gaan kijken wat onze bellers vinden. Ik kom zo meteen bij u terug om de reacties door te nemen. De stelling dus, Nederland moet meedoen aan een milieu. ...militaire actie tegen Libië, eens voorlopig 59 oneens 41... ...en er is door 1108 mensen gestemd. Standpunt.nl, goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ja, hallo, met mevrouw Stok uit Zutphen. Roept u maar. Ja, met mevrouw Stok uit Zutphen. Ja. Ik eh, ben tegen de stelling. En waarom? Nou, dit is dan weer de zoveelste terroristische aanslag die de NAVO gaat plegen... Dus, uh, dus ze hebben het in Joegoslavië gedaan, in Afghanistan zijn ze nog steeds bezig. U, u noemt het een terroristische aanslag? Ja, dit, als wij een Andermans luchtruim binnendringen en gaan bombarderen, dan is dat een terroristische aanslag. Bovendien, dan moeten we in Nederland doen, Het uh, luchtruim binnenvliegen. Dan komen er meteen twee F-16's op je af. En als je dan geen contact of wat opneemt, word je afgevoerd naar de Noordzee. Nee, maar volgens mij is het nog niet zo dat de Nederlandse regering in de persoon van Mark Rutte, laten we zeggen, de Friesen uh, totaal opjaagt en, en, en, en vermoordt. Nee, maar goed, het is een probleem in het land zelf. Uh, het Westen is er altijd goede maatjes geweest met het land. Alle presidenten van de EU-landen zijn er in alle jaren geweest. Frankrijk, Amerika en ook Duitsland hebben al de wapens verkocht aan die mensen. U zegt, we land. hebben ook een beetje boter op het hoofd als Westen nu. Uh, nou ja, tuurlijk, het is olie en uh, het is een probleem van dat land. En uh, ja, ja uh, het is gewoon verschrikkelijk als we dat gaan doen. We goed. zijn maar net zo erg als, als uh, meneer Gaddafi zelf. Goed, dus, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedendag. ik spreek met Alexa. Nou, ik ben absoluut niet mee eens. Wat hier niet wordt verteld, dat NAVO bombardeert met clusterbommen en met uranium. U weet wat voor uh, uh, gevolgen heeft op de volksgezondheid van die landen. In Joegoslavië is kanker en leukemie net zoals griep. Dat wordt hier niet verteld. Die vorige mevrouw had het volkomen terecht. NAVO is een misdaadorganisatie die zomaar landen bombardeert hmm. en later is niemand ja, ja, verantwoordelijk. Wat het is, overal waar NAVO is ingegrepen, hebben ze meer levens gekost dan de dictator zelf. Wow. Laat Libische bevolking dat zelf oplossen, ja. alstublieft. Goed, dank u wel. goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja. Nou, ik heb een heel goed voorstel, we moeten bezuinigen. Dus de tanks. Die kunnen we wegsturen <laughs> naar Libië. Dan zijn we daar. Die kunnen daar gewoon blijven. Duurt een tijdje voordat ze er zijn. Dus alle materiaal daar naartoe. Ja, ja. De tanks Goed ernaartoe. idee, hè? De tanks er naartoe, zegt u. Alles er naartoe, en dan kunnen we gelijk bezuinigen. Hè. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Mag ik het zeggen? Ja. Ja, mevrouw Griekse. ik was al aan het wachten. Mevrouw Lucasius, Sjaan uit Den Haag. Sjaan Lucasius uit Den Haag. Dag Sjaan. Ik, ik wilde even zeggen dat meneer Gaddafi zit er al 42 jaar. En het enige wat daar belangrijk is, is de olie. Het oor about de olie. Want anders dan maken ze zich niet zo druk. Want hij maakt toch wel mensen dood. En als hij weg is, komt er weer een andere gek. Ja. Dus wel of niet ingrijpen, Nederland? Niet, niet. Nee, gewoon Nederland, laten gaan. Nederland moet niet meedoen. Goed. Let's go, let's go, let's go. Dus er zijn andere issues is veel, veel belangrijker. Ja, dag, dank, dag. U wel, dank u wel. voor het bellen. Um, dag. Dag. dag. <middels> Ja, Bert van is nog steeds hier. We hebben net gemeld, Bert, dat uh, Libië dus uh, dat staakt het vuur afkondigt. Meer nieuws? Ja, nou ja, we praten er even over door met Nicole Lefever. Die heeft ook meegeluisterd, misschien voor de enige duiding ook. Moussa Koussa, dat is de minister van Buitenlandse Zaken. Die zegt dus dat uh, Libië zich gaat houden aan die no-fly-zone. En dat ook er een staakt het vuur onmiddellijk wordt afgekondigd. Nicole, wat betekent dat allemaal? Nou, als dit uh, waar is, dan is het werkelijk geweldig nieuws. Als je luistert naar de toespraak van Gaddafi gisteren, dan was het een en al oorlogszucht. Hij beloofde dat uh, uh, hij verschillende steden zou aanvallen en het verzet in Benghazi zou breken. Vanmorgen waren nog beelden te zien hoe in Westrati, uh, uh, nou ja, zware bombardementen werden uitgevoerd. En nu dit. Als dit waar is, dan is het een enorme overwinning voor de internationale gemeenschap. En natuurlijk een enorme steun. Voor de opstandelingen in Libië. En als je kijkt hoe er hierop wordt gereageerd. Ik ben op dit moment in Cairo, in, in Egypte. En hier waren mensen al heel erg blij met die no-fly zone. Die werd aangekondigd. Ze zeiden van eindelijk help de wereld, uh, de mensen in Libië. En komen ze tenminste in actie. Ze wilden niet dat er uh, westerse soldaten die kant op zouden gaan. Ze zeggen: uh, bombardementen zijn wel goed, zo'n no-fly zone ook. Maar westerse soldaten hebben niks te zoeken in Libië. Maar als het nu op deze manier afloopt, dan zal er niet alleen in Libië, maar ook in de hele Arabische wereld... met veel uh, blijdschap worden gereageerd. Nou, er was in ieder geval ook al gejuich in Benghazi op het moment... dat de minister zijn woorden sprak. Betekent dit ook dat er intern iets gaande is in Tripoli... dat Gaddafi wellicht uh, tegenover anderen staat? Nou, het is heel moeilijk te zeggen. Ik hoorde eerder wel geruchten dat er ook mensen in Tripoli... zouden zijn die bereid zouden zijn uh, Gaddafi de, de rug toe te keren. Het is natuurlijk al eerder... Tijdens deze opstand zijn gebleken dat diplomaten in het buitenland eigenlijk in grote getalen afstand namen van de leider. En het is steeds zo ontzettend moeilijk in te schatten geweest hoe grote steun voor Gaddafi nou echt is. We hebben gehoord van militairen die overliepen. Maar hoeveel zijn dat er? We hebben gehoord over huurlingen. Maar hoeveel zijn er nog aanwezig? Het is echt heel lastig om een precies beeld te krijgen en dit op zijn waarde te schatten. Dus voor veel ja, nadere informatie zullen we toch nog even moeten afwachten. Goed, het nieuws is in ieder geval dat de minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Libië zich houdt aan die no-fly-zone en dat er een onmiddellijk staakt het vuren is afgekondigd. Jurgen. Ja, uh, nou ja, we, we hebben het er uitgebreid over natuurlijk uh, in ons uh, programma Stand.nl. Nederland moet meedoen aan een militaire actie tegen Libië. Dat zou dan niet meer nodig zijn, want dan zou die zich... Dus uh, de stelling ook voorbij. Uh, ja, precies, ja. Dus, uh, we laten de bellen ook maar even voor wat er is. We hebben trouwens al wat reacties gehoord. Uh, mevrouw Hartje, u hebt meegeluisterd. Ik kom maar even weer terug bij u. Uh, nog maar even uw eerste reactie op het nieuws wat daar nu vanuit uh, Tripoli, vanuit Libië, komt. Um, over de minister van Buitenlandse Zaken en de staak Ja, ja daar, zoals ik al eerder aangaf, ik, ik vind dat goed nieuws. Het is inderdaad afwachten hoe het nu verder ontwikkelt. Het is echt gewoon steeds kijken of we meer informatie krijgen... hoe het er nou echt voor staat. Maar dit zijn wel positieve signalen. Dan heeft de VR-resolutie als afschrikmiddel al geholpen. Maar goed, we moeten even kijken of het ook echt zo is. En dan, en dan is de dus hele achterliggende discussie of Nederland inderdaad nog mee moet doen... Uh, is, is dan ook achterhaald op dit moment ja. natuurlijk. Ja, ik denk het wel. Ja. Maar goed, we moeten het even afwachten. Even een belangrijke vraag natuurlijk die ook die Bert van Sloten het stelde... aan de correspondenta ter plaatse. Um, uh, gisteren oorlogszuchtige taal van Gaddafi zelf, de grote leider. Uh, nu vandaag zijn minister van Buitenlandse Zaken... die een heel ander geluid laat horen. Ja, wie moeten we geloven? Ja, dat de, de tijd zal het leren. Dat is eigenlijk het meest duidelijke antwoord wat, wat ik kan geven. En uh, het feit dat een minister van Buitenlandse Zaken iets roept... is voor mij wel een teken dat ik denk... van, de Gaddafi heeft een strijd binnen zijn eigen regime. En ik denk dat dat goed is. Ja, maar betekent dat dat hij toch wel voor te zeggen heeft? Dat zou ik nog niet kunnen, kun, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Dat is nee. echt even afwachten of we nog meer gaan horen de komende uur. Ja. Goed, nogmaals, de, de discussie zoals wij die hadden uh, bedacht... Uh, die is, lijkt op dit moment een beetje achterhaald nu... omdat uh, uh, het misschien helemaal niet nodig is om daar uh, met uh, oorlogstuig heen te gaan. Daar ben ik blij om. Ja, ja, nee, dat, dat <lacht> niet snap vanwege ik de stelling, ook. maar vanwege ja. het feit. Uh, maar u hoorde ook aan de, de bellen, dat, dat toch heel veel mensen daar ook niet, uh, niet om staan te springen. Nee, maar ik ik ik herken wel Iets van de geluiden die ik gehoord heb van de bellers. Uh, en daarom heb ik ook in mijn verhaal aangegeven. En dat is ook de reden waarom uiteindelijk de VN-resolutie er ook doorheen is gekomen. Een van de redenen. En dat is dat de Arabische regio hier ook in betrokken is. En dat de Arabische regio ook zegt, dit kan niet. En uiteindelijk gaat het erom. En ondanks dat we zeggen, er is genoeg ellende op de wereld. Moeten we daar wel wat mee in, in Libië. Maar als een eigen leider, zijn eigen bevolking bombardeert, afslacht. Dan kun je niet je ogen sluiten. En de Arabische regio is daarin heel erg belangrijk. Want dan is het niet iets vanuit het westen. Dan is het niet de NAVO die bombardeert. Eh, nog los van het feit dat het natuurlijk helemaal nog niet aan de orde is. Maar dan, dan is het echt iets vanuit de regio. En ik denk dat de wereld die nu verandert... dat de spelers, of je het nou hebt over de NAVO, de Europese Unie, de Arabische Liga... de kaarten worden opnieuw gedeeld. En we zullen elkaar moeten opzoeken en moeten gaan samenwerken. En ik vind het een heel goed teken dat de Arabische Liga en de VN in dit geval... Uh, samen hebben gewerkt. Ja. Maar u, u hoort ook mensen zeggen, en dat was in, in het geval van Egypte ook al zo... Met, met Mubarak natuurlijk, iemand die door het Westen heel lang in het zadel is gehouden. Uh, voor Gaddafi geldt dat misschien in mindere mate, maar toch... Uh, wat die ene mevrouw ook zei, allerlei regeringsleiders... Uh, ja, die vonden hem toch wel weer... Uh, die, die, die, die he, vonden hem wel dat het wel weer kon uh, om, om bij hem op bezoek te gaan... of, of hem langs te laten komen. Uh, in die zin heeft het Westen natuurlijk ook wel wat boter op het hoofd. Ja, ook dat geluid herken ik. Maar dan zou ik toch willen zeggen, kijk, de wereld verandert. Er komt een nieuwe generatie op. En die in generatie heeft zich duidelijk laten horen. Zowel in Egypte, Tunesië als Libië nu. En die geven heel duidelijk aan: wij pikken dit niet langer. En de situaties veranderen. En dan kunnen we wel zeggen: van, ja, het Westen heeft boter op zijn hoofd. En natuurlijk, de, de geschiedenis kunnen we inkijken. Maar ik denk dat het tijd is om vooruit te kijken. En dat het belangrijk is dat we nu die ontwikkelingen daar steunen en helpen. En dat we ook de jongere organisaties daarin betrekken. En de vrouwenorganisaties. Want zoals ik al zei, er is een weg naar democratie. Die is niet makkelijk. Dat zal al met vallen en opstaan gaan. Maar de rol van de internationale gemeenschap, het Westen, de regio, de Arabische regio, de Europese Unie. Die is heel belangrijk hierin. Ja, nog even. U hebt van de week dus met GroenLinks. Uh, die motie ingediend, hè, voor die no-fly-zone. Komt hier nou nog politiek ook een gevolg op in, in Nederland? Ik bedoel, nu ook na het nieuws wat er in, in Libië uh, los is gekomen? Uh, nou die, die motie die ik heb ingediend, die, is echt die was echt bedoeld uh, om, om de Nederlandse regering... want dat is de weg die ik heb als, als Tweede Kamerlid hier in Nederland... om de Nederlandse regering op te roepen om krachtiger... ook diplomatie richting andere landen te benadrukken... dat het beschermen van de bevolking heel erg belangrijk is. En dat daar die VN-resolutie voor bedoeld is. En uh, ja, als ik het zo zie, de resolutie is aangenomen. Er zijn geen landen geweest die tegen hebben gestemd. Wel vijf die zich hebben onthouden. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal het signaal gegeven... dit pikken we niet. We pikken niet dat volkingen gewoon afgeslacht worden ja. door hun eigen regering. Nog even, want D66 is altijd wel een partij die eh, laten we zeggen, oog heeft voor Europa... en ook daar eh, warm voorstander van is. Eh, daar, daar valt toch ook nog wat nodig over te zeggen. De, de Europese eenheid, Duitsland die totaal iets anders wil... dan de andere twee grote, Brittannië en eh, Frankrijk. Ja, dat, dat vind ik heel erg jammer. Zowel Frankrijk die natuurlijk uh, zelf heel snel vooruit liep... als wel Duitsland die hierin niet... Uh, heeft, dat we samen als Europese Unie één geluid laten horen. Uh, ik, ik geef het ook echt te doen naar mevrouw die de hoogvertegenwoordiger die voor buitenlandse zaken die functie vervult. Want die zit echt in de spagaat. Ze heeft niet genoeg uh, macht en kracht om, om als Europese Unie... Uh, zeg maar één lijn te trekken. Want ze moet toch steeds worden ja. teruggevloot door de landen. En als D66 zeg ik ook... we moeten ook echt voor die Europese Unie kiezen. En niet alleen op moment dat ja. Dat we ze nodig hebben, dat we als Europese Unie daadkrachtig moeten zijn, lopen piepen dat we niet goed ja. presteren. Dan moet je ook echt voor de Europese Unie kiezen. Goed, dank voor uw bijdrage aan stand.nl, Wasila Hachi van D66. Ja, onze stelling. Ik kan nog wel even zeggen wat de percentage, maar in feite is het een beetje achterhaald, want het nieuws uit Libië is dus dat uh, men die uh, VN veiligheidsresolutie uh, steunt, uh, als dan respecteert. En er is ook onmiddellijk staakt het vuur afgekondigd door de minister van buitenlandse zaken daar. Uw eigen standnl wil ik doe nog maar een keer die oproep. Dat kan, omdat we op 1 april en dat is geen 1 april grap zeg ik nog maar een keer bij. Tien jaar bestaan met dit programma. En u krijgt een unieke kans om uw, uh, ja, een uitzending naar uw hand te zetten. Er wordt al veel op gereageerd. We hebben al heel wat leuke suggesties voorbij zien komen. Uh, ga gewoon naar onze site. Daar staat het allemaal op. Uh, uh, u komt met uw onderwerp. En wie weet gaan we op tweede paasdag dan op de radio aandacht besteden aan het onderwerp dat u bedacht hebt. En u wint ook nog een debattraining van wereldkampioenschap debatteren. Uh, Lars Duursma heet hij. Dus ga naar www.stand.nl en lees hoe gemakkelijk dat allemaal gaat. Als u mee wilt doen. Nu schakelen we met Amsterdam met Rembrandt Plein. Daar is Jan Mom voor de onderwerpen van vrijdagmiddag live. Vrijdagmiddag. Hier al binnengekomen is van Vermiddelkoop, de vorige minister van Defensie. Die natuurlijk als geen ander weet hoe de huidige minister zich moet voelen in dit soort omstandigheden. We gaan over Libië praten, niet alleen met hem, maar ook met Thomas Laudon, oud-Midden-Oosten-correspondent. Eta Mark, Japanoloog, is boos over het beeld dat wij van de Japanners hebben. We hebben Sanne Wallis de Vries, Frits Barend, Justus Van Noel en heel veel live muziek, zoals altijd met de Soldiers. Zometeen, Jan Mom, na twee uur, ik wens u een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Al twee maanden demonstreren duizenden betogers in Jemen tegen het regime van president Saleh. Het geweld neemt toe, de chaos ook. Een andere gewonde wordt nu binnengedragen. Er wordt nu toch wel geschoten. Wat er precies aan de hand is, krijg ik niet echt hoogte van. Het sounds like a gunshot, ja. Yeah. It's chaos.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 Ive, leg jij onze luisteraartjes eens even uit waarom ze niet bij hun zuur bij elkaar gegaaide spaarzintjes kunnen als ze het nodig hebben. Jort, je hebt helemaal gelijk.